9 uur. Wat er met het NOS-journaal. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan... willen een minder belangrijke positie binnen de koninklijke familie. In een verklaring zeggen ze een ander leven te willen. Zo gaan Harry en Meghan hun tijd verdelen... tussen Groot-Brittannië en Noord-Amerika, waar Meghan vandaan komt. Ze zeggen ook dat ze niet langer financieel afhankelijk willen zijn... van de koninklijke familie. Het stel belooft later met meer informatie te komen. Volgens Britse media willen Harry en Meghan naar Canada verhuizen. Ze brachten daar ook de afgelopen feestdagen door. Het faillissement van oud-advocaat Bram Moscovic is teruggedraaid door het gerechtshof, meldt zijn advocaat. Het hof in Leeuwarden wil alleen kwijt dat de uitspraak morgen wordt gepubliceerd. Moscovic werd half december persoonlijk failliet verklaard, onder meer op verzoek van de Belastingdienst. Volgens de Telegraaf is het faillissement teruggedraaid omdat hij zijn hele Belastingsschuld heeft afgelost... Nu Moscovic niet meer failliet is, heeft hij meer kans om weer advocaat te worden. Bij een ongeluk met een NS-bus in Bussum is een vrouw overleden. De bus was op de bakfiets ingereden waarop het slachtoffer uit Naarden met haar kind reed. Het kind is ongedeerd gebleven. De buschauffeur was de macht over het stuur kwijtgeraakt. Bij de Iraanse raketaanvallen op militaire basis in Irak zijn geen Amerikaanse of Iraakse doden gevallen... ...zei president Trump op een persconferentie over de aanvallen van afgelopen nacht. Volgens Trump waren er voorzorgsmaatregelen genomen waardoor de schade beperkt bleef. De Amerikanen lijken niet van plan nu een militaire tegenaanval te doen. Trump kondigde wel nieuwe economische sancties aan tegen Iran, dat volgens hem hoofdsponsor is van terrorisme... Hij riep Europese landen op te stoppen met het atoomakkoord dat eerder met Iran werd gesloten. Het weer vanavond gaat het vanuit het Zuidwesten op steeds meer plekken regenen. Het wordt vannacht niet koud, minimaal 7 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. Het waait stevig en het is erg zacht, maximaal 12 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 van deze week. aan toren neemt. Naast dat ik podcastmaker ben... ben ik ook verzot op podcast luisteren. Zo luister ik naar... Betrouwbare Bronnen, Haagse Zaken... NRC Vandaag, de Rudy en Freddy Show... Onbehaarde Apen, Boekenstein in de Wijk... en bijvoorbeeld Daders. En ja, ik heb waarschijnlijk veel te veel tijd... Maar dat is even een andere zaak. Wat mij echter opvalt is bij velen van deze podcast dat het veelal mensen zijn die spreken over zaken waar zij geen zelf, zelf geen ervaringsdeskundige van zijn. Zo wist Arendt Jan Boekenstein, wel bekend van de VVD, een heel betoog te houden over drugsverslaving en verslaafden, terwijl hij in zijn leven nog nooit één jointje heeft gerookt. Maar ook. Uh, de veel meer in mijn uh, linksstraat liggende uh, Rudy en Freddy show... spreken over onderwerpen waar zij geen eigen ervaring mee hebben. Hoewel ik, op, uh, hoewel ik de intenties goed vind... en hoewel ik hen op hun woord geloof dat ze iets willen doen... aan de zaken die zij bespreken... klinkt het toch veelal als wetenschappelijk of politiek gelul van de zijkant... Freddy, beter bekend als economisch journalist Jesse Frederik van de Correspondent... heeft een heel onderzoek gedaan en stuk geschreven over bijvoorbeeld de schuldenindustrie. Daarna heeft hij meegewerkt aan een campagne uit de schulden... waarbij ze de politiek opriepen om nu eindelijk eens wat te doen... aan de wantoestanden rondom de schulden en de rol met, uh, aan de overheid hiervan. Maar wat vooral uit de manier waarop ze erover spreken blijkt... is dat ze de mensen in de schulden zielig vinden... Ze erkennen wel dat er veel van hen door de overheid bijvoorbeeld uh, uh, veroorzaakt is. Maar het, ze willen alleen maar voor hen opkomen omdat deze mensen zielig zijn. Maar als schuldenaar, die ook nog eens een podcast maakt over deze schuldenproces, wil ik niet zielig gevonden worden. Ik wil dat het opgelost wordt. Steeds weer moeten we namelijk zielig doen om überhaupt gehoord te krijgen bij instanties. En dat is al erg genoeg. Want hoewel ik altijd oproep dat mensen in de schulden zich eigenlijk niet zouden moeten schamen, doen we dat toch wel. En daarom is zielig gevonden worden alleen maar een verergering van die schaamte. Het is schandalig dat ons land met mensen in armoede hebben. Het is schandalig dat er mensen zijn die wekelijks naar de voedselbank moeten... omdat hun salaris uit of uitkering niet de zekerheid van voedsel kan geven. Maar de mensen zijn niet zielig. Het zijn helden. Want zij proberen veelal heel hard te werken... voor hun kinderen te zorgen, genoeg nemen met weinig... en ondertussen ook nog eens hun schulden af te lossen. En daarnaast, je hoort ze bijna nooit klagen. Alleen mij omdat ik nu eenmaal een schreeuwlelijk ben. Maar omdat ze niet klagen wil niet zeggen dat anderen dat voor hen moeten gaan doen. Nee, het zijn helden en we zouden als Rijkland het ons aan moeten trekken dat deze helden nog steeds nodig zijn. Niet omdat hun situatie kut is, maar omdat het werkelijk niet nodig is als we het systeem een klein beetje veranderen. Maar dit is wel het grootste probleem, volgens mij, van de politieke, linkse politieke partijen momenteel. Want de vertegenwoordigers kijken neer op de mensen en vinden ze zielig. Maar in plaats van ze zielig te vinden, moeten we ze eren en gewoon doen wat er gedaan moet worden. Hoewel ik een linkse rakker ben, hoewel het Forum en de PVV nimmer in mijn hoofd op zou komen als ik moet gaan stemmen. Uh, want, oh sorry, ik ben het even kwijt. Pardon, uh, want uh, nimmer in mijn hoofd zou komen om op te stemmen... begrijp ik steeds beter waarom een hele grote groep mensen dit wel gaat doen. Want Forum vindt deze mensen niet zielig. En PVV al helemaal niet. Het is namelijk de groep die wel op hen stemt. Maar hen zelf niets kan schelen. En dat zou links-Nederland zich aan moeten trekken. Want de mensen die zo zij zo graag het liefst helpen... stemmen niet meer op hen. Maar op de partijen... Die het minst voor deze mensen doen: hoe ver ben je dan van je kiezers afgedreven? I see you the, see you the window. Every time that we're talking on the telephone. The I said, Oh won't you come back? Have to see you, my dear. Won't you come back? Yeah, look out taking you, yeah. Look at me. New Year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 En hoe we ons daaraan kunnen houden. Of juist niet. U kunt meepraten door te bellen naar 023-573-0393. Of natuurlijk een reactie achterlaten op onze Facebookpagina. Zandvoort aan het woord. Of via onze uh, e-mailadres redactie. Zfm Zandvoort. Um, we hadden het net over die 4G's. Heb je de 4G al gevonden? Ja, ja ik uh, weet hem weer. Het is uh, gemakkelijk... Gemakkelijk. Gemakkelijk. Dus dat is, ja, stel je zegt van nou je wil iets doen wat, hè, wat je wel leuk vindt om te doen. En stel dat is wandelen, want het is heel, daar uh, ja, kan je makkelijker gewoonten van maken. Um, ja, door het jezelf gemakkelijk te maken. Dus stel om je sportschoenen al in de stoel te zetten waar je s ochtends normaal gaat zitten. Ja. Maak je, ja, er dus zijn gewoon hele kleine dingen die je kan doen waardoor het makkelijker wordt om dat ook te gaan doen. Ja. Dus, ja. En dat dus is dan klein gemakkelijk en haalbaar maken. Ja. ja. Is dat sowieso is wat je leuk vindt? Is dat sowieso een, een, een, een, een, een ding? Maak het haalbaar voor jezelf. Nou ja, wat is haalbaar? Ja, ben je, stel je een realistisch doel. Ja, nee, dat bedoel ik. Ja, dat is ook haalbaar. Ja, hoe, en hoe, hoe kritisch durf je op jezelf te zijn? Hoe realistisch ben je met jezelf? En we hadden het net even over social media. Ja. Uh, op dit moment is het, het, het beeld wat geschept wordt is niet realistisch, het is fictie. Het is, het, is, het is gewoon niet waar. Dus ja. En je, Alleen, je creëert wel je eigen, je eigen realisatie. Je creëert je eigen wereld. Perfect. Je pakt je telefoon en je bent helemaal... Uh, je, kan, je, uh, ja. je, je maakt je eigen waarheid. Ja. Dus dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Zeker voor de jonge generatie die nu komt. Uh, ik ben er al vatbaar voor. Maar ik ben er zelfs gedeeltelijk... met mijn bedrijf afhankelijk van. Ja. En uh, ik denk dat de generatie die nu, uh, uh, nu eraan komt... Uh, nou ja, je, ik ken niemand meer zonder Instagram, zonder Facebook, zonder... Ja, nou, ik, ik, maar van, van, van, een, van een jonge leeftijd, ik, ik ken er bijna geen meer. Uh, nou. Ik ben heel benieuwd... Er zijn uh... juist wel kids die het gewoon niet meer doen, hoor. Oké. Okay. ja. Maar, ja, maar, maar dat komt ook dat, om, omdat er de ouders... <laughs> nee, nee, nee, nee, ook, ook echt wel... Nee, um... Nee, ook echt wel kids die heel bewust gewoon uh, er misschien ooit wel aan begonnen zijn, maar inderdaad zoiets hebben van: nou, ik doe er gewoon niet meer aan mee, er gewoon mee stoppen. Ja. En, en nou, ik heb zelf vrij fanatiek op LinkedIn gezeten, echt jaren, tien jaar of zo. Dat ik uiteindelijk ook idioot veel volgers had. En um, toen op een gegeven moment, uh, nou, dat vertelde ik net nog heel even: ik heb uh, ooit een TED-talk gedaan over het ja. onderwijs. En uh, dan denk je dat als je 15.000 uh, volgers hebt, vrij lang... en die bemoeiden zich ook met mij en uh, met mijn leerlingen ook. Ik schreef wat over mijn leerlingen. En nou ja, toen had ik uiteindelijk die TED-talk gedaan en online gezet natuurlijk. En iedereen leefde met me mee. Nou, dan denk je van nou ja, dan nou gaat toch zeker minstens de helft van mijn volgers uh, die TED-talk bekijken. Nou, mooi niet. nee. Nee. Nog steeds is het maar 600 keer bekeken. En dat is ook prima. Want het ging er mij helemaal niet om dat het zo vaak bekeken moest worden. Ik vond het gewoon enorm lekker om gewoon één keer op zo'n podium... Uh, iets over het onderwijs te zeggen, wat ik gewoon al heel lang wilde. Maar um, ja, het, ik ben wel vrij snel daarna er op een gegeven moment afgegaan. Dat ik dacht van meneer, het kost me zoveel energie en... Um, sommige berichten werden wel eens een half miljoen keer gelezen. Dat leer, dat de leerling waar het dan over ging... kon dan elke dag kijken van hoeveel lezers zijn er nu. Maar uiteindelijk dacht ik van... ja, hoeveel bereik ik hier nou eigenlijk daadwerkelijk mee... Ik ben alleen maar heel veel energie mee kwijt. En uh, ik ga gewoon lekker lesgeven. Uh, maar ontstaat er een. Want dat, dat is jouw punt. Er ontstaat natuurlijk een vreemd beeld op ja. social media. We doen allemaal Zeker. dat we allemaal een geweldig ja. leven hebben. Ja. En, en we zien er allemaal uh, op ons best uit op die foto. Ik bedoel, ik zie er maar heel weinig slechte foto's. Alleen die acteurs zoals ik, die af en toe zo'n slechte foto's. Maar dat is dan ook weer bewust. Want dat is je merk. Uh, ja. Maar. Er zijn, er zijn alleen maar happy feelings, dat soort berichten. Ja, maar daar, ja. Hebben, daar ja. hebben kids ook echt wel last van. Dat, dat, uh, of weer extreem zielig. Ja. Dat, dat is ook bedoel. heel logisch hè, dat dat gebeurt. Hè, die mooie wereld die gecreëerd wordt. Want wat gebeurt namelijk, als je dat doet, dan krijg je meer likes. En die likes die werken op je beloningssysteem. Ja. En Daar hebben we het over. We hebben het over verslaving, nee, beloningssysteem. En daarmee kom ik ook weer terug, want ik probeer het steeds ja. terug te brengen op, op, op, op goede voornemen. Ja. Waarom goede voornemens dus ook niet slagen, is omdat als je bijvoorbeeld begint met afvallen, dan de eerste kilo die eraf gaat, het beloonsysteem, die, die werkt daar meteen op. Dus die zegt, ja. oh geweldig wat je doet. Ja. Maar op een goed moment gaat er weer een kilo af en weer een kilo af en het beloonsysteem raakt verzadigd. Ja. En dan kan je niet meer op het beloonsysteem uh, functioneren, althans qua afvallen. Ja. Dan, zegt het af, dan, dan is het veel meer... Op, komt het neer op, op, op, op zeg maar, wilskracht. En wat jij zegt, dat je het goed visualiseert... Ja. wat zijn je doelen, waar wil je naartoe? Mm -hmm. Dus je moet er rekening mee houden... dat daar zoveel mensen afhaken. Maar, 60 hè? Maar wij hebben, ja, wij ja, hebben het al eerder over... Bijvoorbeeld, nou komen we weer terug op het afvallen... maar wel eerder over zo'n punt gehad. En wat daar ook uit, uit dat gesprek heel erg bleek... is dat niet alleen het probleem bij afvallen ligt. Want het goede voornemen, afvallen, ja prima. Maar afvallen is het probleem niet... Het, iedereen kan afvallen, ja. uh, of bijna iedereen. ik bedoel, nou, natuurlijk, zullen ieder, daar ieder, iedereen, iedereen kan afvallen. afvallen, maar het probleem is daar blijven. Want ik bedoel, ik heb toen die tijd, maar Marije weet het waarschijnlijk, een vrienden van mij voor voorbeeld gegeven. Die vallen elk jaar af mm. en hartstikke veel en het gaat altijd hartstikke goed met de dieet. En totdat ze stoppen, dat was dat Sonja Bakkeren wat ze altijd deden, en dan zijn ze stop gaan ze stoppen met bak, uh, bakkeren en automatisch gaan ze naar hun oude eetpatroon. En hup, de kilo's vliegen er weer aan. Nou, sterker nog, ja. die, die komen er nog heftiger aan ja. dan, dan daarvoor. Ja. Zo werkt dat lichaam. Dit is wat we zien eigenlijk met het uh, zeg maar, hele lifestyle-problematiek. Juist door de social media wordt er een wereld voorgeschoteld. wat eigenlijk niet realistisch is, maar waardoor heel veel mensen zich laten beïnvloeden. Uh, laat ik het even terug betrekken op yoga. Je, hè, je ziet de, de meest uh, fantastische yoga houdingen... en hele slanke mensen, gespierde mensen... Um, hè, die in een bijna circus act uh, eigenlijk... Uh, ja. <laughs> laat ik het zo maar zeggen, op, op social media staan. Hè, waarbij het hele beeld en eigenlijk ook hè, waar yoga om gaat... is de verbinding met jezelf. En ik denk juist door die social media... dat heel veel mensen de verbinding met zichzelf kwijt zijn. En uh, uh, he, alle verslavingen uh, waar we het over hebben gehad... die hebben vaak emotionele oorzaken. Mm -hmm. Die we in ons leven tegenkomen... en waar we eigenlijk nooit mee iets mee gedaan hebben. Dus waar we niet mee dealen. Ik denk dat het juist goed is... He, want ik heb het al eerder gezegd... om... Een, een levensstijl te integreren in je leven... die bij jou past. Hè? Die uh, jou hetgene brengt wat je nodig hebt. En of dat nou voeding is... of uh, een sport, dat kan yoga zijn... Uh, dat kan een sportschool zijn, een personal trainer... Uh, voetbal of uh, hardlopen, wat dan ook. Kies de dingen die voor jou voedend zijn... die een toegevoegde waarde bieden. Uh, mm -hmm. Die het ten eerste realistisch maakt... omdat het jou iets brengt naar de toekomst toe, wat je leuk vindt en wat uiteindelijk, ik werk vaak uh, met intenties in plaats van doelen, maar goed, het is maar hoe je dat wilt omschrijven, uh, is dat het jou gaat brengen, waardoor je beter in je vel komt, waarbij je ook meer verbinding bent met jezelf, dus dat je de dingen doet voor jezelf in plaats van uh, andere mensen naar de buitenwereld toe. Uh, nu ben ik punt van mijn uh, dag kwijt. <laughs> is, het, is het niet dat we Kijk, want wij denken eigenlijk heel kort. Hè? We zijn in een ja. heel korte gedachten, korte daden. Ja. Uh, ik denk dat als we het uh, qua wat meer zouden, tijd zouden gunnen... en ik denk als een groep voornemen hè, voor niet alleen 2020... maar voor de aanstaande tientallen jaren... generatie op generatie door vooral ouders een bepaalde verantwoordelijkheid te geven... door hun generatie die daarop voorkomt... met mm -hmm. de juiste basis, bijvoorbeeld op voeding. Veel beter daarop gaan uitleggen. Wat doet het met je? Wat, want dat is eigenlijk insteek. Willen we afvallen, aankomen, whatever. En die generatie weer verder. Ik denk dat het met één generatie niet op te lossen is. Nee. Ik denk dat het veel dieper gegrond ligt. Want we hebben het over honderden jaren al, dit eetpatroon. Dus waarom geven we het dan niet, hè, laten we zeggen, een goede 60, 70 jaar... om het ook langzamerhand uit ons systeem en daarin transformatie te geven? Roken werd 40 jaar geleden overal gedaan. Op een feestje op verjaardag lag er een glasje met sigaretten op tafel. En tegenwoordig <lacht> moet je naar buiten staan... en dan word je weggekeken alsof je er niet meer thuis wordt. Ja. Er werd nog gerookte vliegtuigen. Dus de, we zien nu al hoe snel dat eigenlijk gaat in onze korte leeffase... Dus ik denk dat we als we het wat meer tijd geven en een positief voornemen. Hè, want we hebben het vaak nu allemaal over toch al zware onderdelen. en, en vaak negatieve aspecten van goede mm -hmm. voornemens. Maar dit zou een positief voornemen kunnen zijn. door je kinderen bewuster te gaan maken. en ja. daarin ook zelf verantwoordelijkheid te gaan dragen. Precies, daarmee ja. moet je zelf ook het goede voorbeeld geven ja, aan je kinderen. Ja. en aan ja. de volgende generatie. Ja. Maar is het dan niet meer een mentale. Uh, uh, want we hebben het heel veel over de fysieke dingen. En natuurlijk ook verslaving is, is ook wel een mentale, emotionele... Uh, maar in principe, dat is de negatieve. Maar ook positief is het dan niet de mentale verandering die je door moet gaan. Want ik, daar heb je het nu eigenlijk over. Want dit is dat een mentale alle... instelling. Het heeft, het heeft met eten te maken. Je maar je in feite het niet, moet kan je, je, je natuurlijk naar... zo veranderen. Laat, als, we, als, we, als we even alle kinderen opzij zetten. Als ik iets wil, dan doe ik het nu. Ja. Dan is het nu gefixt. Dat is de realiteit en dat kan iedereen. Er wordt niemand hier geboren op aarde die bijzonder is die dat niet kan. Nee. Alleen als je natuurlijk in je leven niks aantal factoren hebt meegemaakt. Je groeit op en ja, je bent vroeger gepest op school. En ik ga je vertellen dat je nou ineens voor de hele school moet gaan praten. Ja, dan, dan zet ik iemand wel voor de leeuwen. Alleen ik denk dat het beter werkt doordat wij... Kijk, we isoleren vaak groepen. Hè? Je gaf ja. net aan, we hebben een groep met, met mensen die bijvoorbeeld met overgewicht... De ene groep die eet niet, de andere dit. De ander die heeft een hele klant sporten, dus die zoeken elkaar op ik denk dat je veel beter van elke persoon er twee pakt... een klasje van tien maakt... dan zal je zien dat het veel sneller... namelijk het probleem verhelpt. Een kruisbestuiving. Ja, ik denk dat dat veel positiever werkt... dan het te gaan isoleren in groepjes bij elkaar. Ja. En daar ben ik altijd voorstander van geweest. Alleen dat, dat blijkt wel moeilijk. Omdat mensen daar toch even die drempel voor moeten pakken. Maar ik denk dat daar... bijvoorbeeld met een x-aantal mensen gespecialiseerd in hun vak... Ik denk dat daar echt een gat in de markt ligt. Ja, maar wat, wat, wat ik meer bedoel met de mentale... is dat... Uh, en misschien is dat ook iets meer jouw... Uh, of jullie uh, uh, kant op. Uh, heel veel mensen hebben al moeite... met bijvoorbeeld gewoon een mentaal... iets van hunzelf te veranderen. Uh, uh, heel simpel feit. Vraag aan een hele grote groep vrouwen. Je moet jezelf zijn... en niet doen wat een ander wil. <hijen> en ook niet wat je moeder je geleerd heeft. Nou... Dan schiet de helft van de vrouwen in de stress. Want ze weten begot niet. Want wat ze hebben zoveel meegekregen. van, nee. Ook onbewust. Mm -hmm. Wij mannen hebben iets meegekregen. Wij mogen niet huilen. Dat is iets wat de laatste jaren al heel vaak wordt gezegd. Dat we dat wel mogen. Ja. En toch hebben, hebben heel veel mannen gewoon onbewust. Vanuit de mannen onderling maatschappij nog steeds. Ik huil niet. En, en dat, dat hebben we, nou ja, hetzelfde met schoonmaken met vrouwen... waar jij het over, ik moet van mezelf dit, ik moet van mezelf dat. Dat is aangeleerd gedrag. Mm -hmm. Maar het is heel vaak ook onbewust aangeleerd gedrag. Ja. Ja. En dan heb je het over mentaal iets veranderen. Ja. Nou, als je dat moet doen, en je moet opzij zeggen... nou, dit dus niet meer, maar wat dan wel? En dat goed. weet je niet. Nee, maar het is heel goed om inderdaad te kijken waar komt het vandaan. Heel veel ja. wordt natuurlijk meegegeven als je jong bent... ...en bepaalde dingen die je doet. Ja, het gaat heel erg over... ...transactionele analyse. Je krijgt bijvoorbeeld... ...bepaalde beloning... ...als je op mm -hmm. een bepaalde manier reageert. En dat, die beloningen... Daar, ...daar leef je op. Want dat, ja. is, dat is wat je gewend bent. Van, als ik zo reageer... ...dan vinden ze me lief. Als ik zo reageer... Snap je, ...dan word je positief... ...in ieder geval um, beloond... ...op een positieve ja. manier. Dus dat is jouw waarheid geworden... En dat ten eerste daarachter komen... van waar ligt het aan? Of waarom doe ik wat ik doe? En waarom is het voor mij zo moeilijk? Dat is wel een eerste stap in gedragsverandering. Ja. En daar is het coachen gewoon heel erg fijn voor. Uh, maar dan is het wel nog steeds het feit... dat iemand het zelf moet willen. Als ik een coachgesprek heb met iemand... een intake, vraag ik ook altijd... waarom ben je hier? En waarom nu? En waarom niet een half jaar geleden? En waarom ja. pas over een half jaar? En op wiens wat vies ben je gekomen? Als iemand zegt ja... Mijn man vindt uh, dat ik uh, moet afvallen, bijvoorbeeld. Dan ga, gaat het niet lukken. Maar ja, dan terug naar voel. de goede, goede voornemens. Ja. Dan kom je dus toch op ook jouw punt. Dat lukt niet als het niet echt iets is, iets is wat jij wil. Nee. Dat, uh... en, en, en daarnaast is het ook, en dat zei jij net... Ja. vond ik ook interessant, dat je zei dat je het klein moet houden. Ja. Want uh, ik kom weer met die, met die, met die vervelende verslaving uh, aan het kakken. Maar daar wordt erin gezegd van, just for today... Als je vandaag niet gebruikt, heb je een goede dag gehad. Ja. En morgenochtend word je wakker en dan zeg je dat weer tegen jezelf. Ja, maar dan gebruik ik het niet. Nee. Niet, over, niet denken van, ik wil over tien jaar wil ik nog steeds clean zijn. Nee, maar daar, daar, daar, daarom noemde ik het wensen in het begin. Helemaal ja. in het begin van het programma wensen. Omdat ik zelf heb gemerkt, als ik, ik heb, ben een tijd uh, wel gestopt ge, uh, geweest met roken, bijna een jaar gestopt. Toen ik weer ging roken, dan kreeg ik heel erg dat faalgevoel en wat dan ook. En toen ging ik het voor je voornemen nemen om het weer te doen. En toen lukte het weer niet. Uh, of maar had ik een faaldag. Maar als ik een faaldag had, mm. dan ging ik de volgende dag, de dag daarna... eigenlijk niet nog een keer weer proberen te stoppen. Terwijl als ik dat nou wel had gedaan, mm. gewoon een wens had van... ik wil uiteindelijk stoppen met roken. Nou, nu lukt het even niet. Morgen gaan we weer verder. Uh, dan werd, maakte ik het kleiner, ja. mijn faalmoment. Terwijl als ik het... Groot hou van dit is mijn voornemen en dit moet me lukken. Ja. Nou, dan lukt het me sowieso waarschijnlijk niet. Nee, nee, nee. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar... En alles wat je aandacht geeft, dat groeit. hè? Dus ook de negatieve ja. uh, gedachten erover. Ja, dat bedoel ik. Ja, en mensen hebben vaak helemaal niet door um, waarom ze roken. Dat klinkt een beetje stom. Maar um, um, als je zeg maar in de yoga of als je heel veel weet hoe de energie in je lichaam werkt... Uh, in je longen zit al je oude verdriet... en er zitten allerlei emoties. Heel veel mensen roken, maar daar zijn ze zich helemaal niet bewust van. Omdat ze verdriet dempen. Omdat ze mm. de emoties dempen. En als je op, uh, uh, ja, op wat dieper niveau uh, coacht... wat ik dan zou doen... Is, dan ga je gewoon eigenlijk helemaal terug naar het gevoel... wat er in je lichaam zit. Ja. Um, en nou, als je er dan achter komt van... oh, uh, ik rook omdat um, ik nog heel veel verdriet heb over mijn overleden moeder... Dan ga je in de coaching ga je het daarover hebben. Maar ja, dat is eigenlijk hetzelfde als de gewone verslaving. Tenminste, heel veel verslaafden. Mensen ja. die slaaf raken aan alcohol, ja. drugs of wat dan ook. Is een, het is een vluchtmechanisme. Dus het is een, een vlucht naar iets om iets anders weg te stoppen. Zo begint het vaak. Daarna wordt het uiteindelijk gewoon een echte ziekte waar je weer niet vanaf kan nee, komen. Precies. Maar in principe de eerste instantie is bij bijna iedereen zo dat je een vluchtmoment hebt. Contro nee, dus, controle dus is het? ja controle we. Ja. Meisjes die niet gaan eten... het anorexia-verhaal... natuurlijk de andere kant op. Maar uh, dat is ook controle houden. Uh, ja, dus, maar vaak heeft het dus dan... veel meer zin om eerst daar aan te werken. Terwijl je misschien gewoon nog aan het roken bent... Mm -hmm. Uh, dan inderdaad heel streng tegen jezelf te zijn. Nee, ik moet er nu echt mee stoppen. Inderdaad, met de kans dat het mislukt. En image, want dat hoorde ik laatst toevallig van een vriendin van mij. Die is, die is uh, um, stevig van zichzelf. Um, zij is de hele leven al stevig van zichzelf. En ze is toen op een gegeven moment heel erg afgevallen. Mm -hmm. Maar ze herkende zichzelf niet meer. Oh ja, ja. Gewoon letterlijk niet meer. Mm -hmm. Nou, ik, ik heb hetzelfde een beetje met roken. Dat als ik opeens stop met roken. Dan ik, ik rook sinds mijn elfde, ik ben 37. Ik heb echt Wie ben ik dan? Want ja, dat hoort ja. zo bij mij. Dat uh, is onzin. Drank heb je ook, dat soort verklaringen. Mensen zeggen: ja, maar dat hoort bij mij. Ja. Uh, het is natuurlijk niet zo. Maar hoe, hoe ga je daarmee om? Als je het voornemen hebt om te stoppen. maar je hebt het gevoel dat je image of jouw zijn. Ja. rondom zoiets hangt. Ja, als je er nog niet klaar voor bent, ben je er nog niet klaar voor. Nee, precies. Als je dat nog niet nou. los kan laten. Alles, in je, alles, dus, alles moet, moet afgestemd zijn op elkaar. Ja. Niet alleen je hoofd, maar ook je gevoel en ook je lijf. Alles, alles moet afgestemd zijn en dan is er een kans dat het gaat lukken. Ja. Maar als er iets is, als het alleen het image gedeelte is... dan is er toch iets in jou wat het niet... Los wil opgeven. laten. Nee. Nee. Nee. Ik denk dat nee. mensen het heel bewust het heel eng vinden om alleen te zijn in iets. Ja. Heel? ja. Dus heel erg in hunzelf te zijn. Maar mm -hmm. in feite. Terwijl hebben daar ze... je kracht ligt, dat zou je, je, je centrale punt moeten zijn vanuit waar je gaat bouwen. Nee, precies. Ja. Maar mensen ja. weten eigenlijk gewoon, ze weten eigenlijk helemaal niet wat hun image is. Nee. Ik vond het ook heel verwarrend om 30 kilo kwijt te raken. Ik heb mm -hmm. nog heel lang heel veel kleding in mijn kast gehad. tot mijn laatste verhuizing een maand geleden. Kleren in mijn kast, die eigenlijk helemaal niet meer paste. Maar ik dacht van ja, maar dit zijn mijn kleren. Toen dacht ik, oh ja, nee, ik heb ze helemaal niet meer nodig. Dus mensen weten vaak helemaal niet wat hun image is. Ze denken dat ze het weten. Maar er zit in, gewoon ergens verstopt, inderdaad. Mm -hmm. ja. En als je daar eerst naar terug kan. Dan... Ja, goed. Ik ben bijna een jaar gestopt geweest. En toen kreeg ik dus op een gegeven moment van mijn vriendin, letterlijk, het antwoord toen ik wel weer ging roken. Oh, wat fijn. Nu ben je weer gewoon. Sorry. Nou ja, op een of andere manier was ik dus veel gestrest. Veel, maar niet even, niet tijdens het, het, het, het, het ontwenningsstukje, Maar ook al na een, nog na een jaar had ik het nog steeds. Mm -hmm. en dus zij had heel erg zoiets van... We moeten iets vinden waardoor jij die ontstressing wel van de sigaret wel hebt... Nee, het maar niet de vangen, sigaret. Het andere. Nee, maar, ja. Ja, maar in principe. Maar, maar hoe, hoe lang heb je nu? Eén je je je dus jaar heb ik niet gerookt. Dus, tussen haakjes, uh, meer dan bijna 30 jaar gerookt. Ja. Nee, maar je moet in feite. Dus, nog hij heeft af... jullie kennen toen je rookte. Ja. Albeid, dus ja. Altijd. Ja, persoonlijk. Ik ben, ben heel hard erin. Uh, als je iemand dit kennen met die eigenschappen. en jij beslist zelf om te stoppen. Mm -hmm. jij wil, je maakt een transitie mee, hè? je ja. wordt een, een vernieuwde persoon. een vernieuwde persoon van jezelf. Je evolueert. Ja, ik ben dan, als ik dan... Uh, je ziet het vaak in relaties. Dat ze samen zijn en dan de één verandert compleet. En dan zie je ja. dat de relatie in allerlei kanten begint te kraken. Ja, ik ben heel eerlijk. Dan moet je uit elkaar gaan. Je nee, moet een keus maken. <middel> ja, nee, maar ik ben ben heel, die, die, heel, heel die nee het. Maar, maar het grappige was dat zij dus juist mij aanspoorde... de hele tijd om te stoppen. En toen ik weer rookte, besefte zij opeens... Ja. Je bent zo anders, maar dat is eigenlijk kwalijk als je dat de Want in ja. realisatie. Hè? Dan gaan we eens even verder kijken. En dan blijf je roken. Nou kom je. Over tien jaar krijg ik te horen dat je mm. door dat gerookt blijkbaar toch schadelijk opgelopen. Ja. Oké, okay, nou ben je straks vijf en dan zit je met een flesje in een rolstoel. Dan heb je een mm. zoon. Ja. je realisatie. Wat is, wat is dan de nee, waarde geweest je... en, en wat heeft dan je vrouw eigenlijk. Ben je, dan, ben je het dan samen. Dus dat zijn allemaal punten waarvan ik wat in mijn zeg. Weet je, realiseer wat je doet in je nu. Hè, om het zo mm -hmm. nou maar te zeggen. En, want, want je hebt maar één lichaam. Nee, maar je hebt nooit iets gedaan met de reden waarom je ooit bent gaan roken. En ja, daarom, wat is dan de reden waarom je toen mm, bent gaan roken het het Nee, maar zijn. ik weet ja, maar, niet precies waarom ik dan nou precies <laughs> roken. Maar elf, dus dat elf. Elf. Ja, Maar, dan maar je is elf. Ik was elf. Maar het punt ja. is dat we allemaal eigenlijk weten... We weten dat het slecht is. We weten dat het slecht is om drugs te nemen, om te roken, om te drinken. Maar toch doen we het. Ja. Eigenlijk weet je het gewoon. Ja, ja maar is dat ook niet een stukje... Sorry, nee, daar hou, kom ik er weer we mee. Maar is dat ook een stukje, stukje energie? Het nee, zit absoluut in ons persoonlijkheid. Ja. Dat en stukje vaak, jezelf. Maar vaak is er een, een trigger. Er is of een, een wake-up uh, moment nodig. Ja. Uh, ik, uh, als ik praat over mijn persoonlijke... Uh, uh, ik had gewoon een vette burn-out. Dat was voor mij het moment om... Uh, zeg maar een aantal rigoureuze beslissingen te nemen in mijn leven. Maar heel vaak hebben mensen iets nodig... waardoor ze in één keer wakker worden... en denken van, hey, oké, okay, nu moet er echt iets veranderen. Hmm. Nou, dat, ja. maar het heeft weinig te maken met energie in jezelf je bent gewoon verslaafd want je, je weet dat het niet goed voor je is en toch neem je het dat is een kenmerk van verslaving. Ja, maar je, God, bent dus mag, dan, je bent machteloos nee, je maar, over het middel. Daar heb ja, je bent. gelijk in. Alleen er, zijn een, er is een groep mensen, en sommigen beweren zelfs filosofen, er zijn filosofen die zeggen dat alle mensen dat in zich hebben: mm -hmm. um, dat wij mensen van nature een vorm van destructief gedrag in ons ja, hebben. Ja, oh, zeker. En dat bedoel ik met de anarchie: ja. dat je weet dat iets slecht voor je is, maar toch blijf je het doen. Ook al ben je niet eraan verslaafd, ja. want er zijn ook er zijn ook dingen die, die je doet waar je van weet... dat is stom, maar je toch blijft je doen. Want je vindt het te fijn, te leuk, te, ja. te, te spannend. Weet, ja. Het maakt allemaal niet uit. Ja. Uh, dat is destructief gedrag. Ja. Uh, verslaafden hebben natuurlijk altijd destructief gedrag. Maar dan komt de verslaving. Is het, het, het, het, het wat er bovenop komt. Ja. Het gaat mij er meer om die stap daarvoor. Komt het niet, ook doordat we een soort... Natuurlijk, ik weet dat het slecht is, maar toch doe ik het. Ja. Maar, ja. Dat, maar dat wordt ook... Heel erg bepaald, en dat realiseer je misschien niet... ...bepaald door de, door de maatschappij waarin we leven. Ja, ja, nee, want, dat want, doe ik. Want van de week zat ik naar reclame te kijken... ...en toen dacht ik, dit klopt helemaal niet. Het was een klein jongetje... ...en uh, de grootouders die, die waren allemaal spelletjes aan het doen... Mm -hmm. ...en die wilden die kleine meenemen in hun verhaal, in hun spel... Ja. ...en die was alleen maar zagrijnig. En die begon te lachen toen zij opa en oma een doos met koekjes openden. Want dat, ja. daar ging de reclame over. En dan denk ik bij mezelf, wat voor beeld is dat in godsnaam? Dus dat jochie is alleen maar vrolijk. Als hij eten krijgt. Als, als eten krijgt. Ja. En ook nog slecht eten ja. ook niet. Ja. En voor de rest doet het sociaal contact nou, hopeloos. Ja. Doet helemaal niet mee aan het spel. Dan denk ik bij mezelf, wat de fuck. Ja, maar is dat, dit? Is, dat, dat is dus echt het beeld. Maar dat beeld. Ja, wordt wordt heel veel geld alle, geïnvesteerd... Ja, om alle de zwakheden van je persoonlijkheid gewoon te strikken. Ja. Ja. Laat, laat, er zit zoveel geld in marketing. Kinderbeweging, nou bijvoorbeeld. We zijn allemaal mee opgegroeid. Het reempje mm. met melk, gezonde melk. Ik, je kan duizend een van die dingen opnoemen. Er wordt bewust... wat voor kleur wordt er gebruikt in de reclame... wat voor nummer onbewust mm. worden tonen gebruikt. Allemaal om je markt... continu te beïnvloeden. Ja, Dan moet je op een gegeven moment de hele markt... op de kop gaan gooien en gaan zeggen waar gaan we naartoe. Nee, maar kijk, dan, dan kom je weer. Dan heb je mensen die daar zwakker uh, voor zijn. Net zoals wat ze altijd aangeven is dat dat die zijn verslavend gevoeliger. verslavend gevoeliger. Dat is iets wat ze aangeven. Ik zeg niet of het waar is, maar de ene groep zegt van wel, de andere groep zegt van niet. Dat is ook met sommige mensen zijn makkelijker te beïnvloeden dan anderen. Hm. Sommigen hebben minder door dat ze beïnvloed worden door. Ik bedoel, ik heb door dat Coca-Cola opeens Coca-Cola Zero neerzet. Niemand heeft er ooit om gevraagd om een, nog een soort light variant van Coca-Cola. En toch is het een enorme hit. Ja. Dat, uh, dat zetten ze gewoon slim in de markt. Dus uh, wat ik meer bedoel is, uh, ik heb dat wel door. Maar een ander heeft het misschien maar dat helemaal is, dat niet is, door. Dat is natuurlijk jouw realisatie, jouw wereld, jouw kijk. Ja. Zo hebben we allemaal leven in onze eigen kleine georiënteerde wereld. Gebaseerd op je eigen ervaringen, hoe je bent opgegroeid, wat je hebt meegemaakt, welke kleuren. Ja. Als ik opgroei en ik leer dat een appel blauw is en je vertelt me die appel is blauw. En iemand zegt die appel is rood, dan zeg ik je bent gek. Ja. Dan val ik dus maar, buiten de groep. Maar, maar, maar ik ben heel Het, benieuwd wat, wat, wat, wat, wat jij wil zeggen, stiekem. Ik wil, weten wat jij, ik wil weten wat jij gaat zeggen. En, en, en, en, en, en, en, en, en jij moet je mond houden. Jij bent Anne Dus ik wil, weten, ik wil weten wat je Nee, wat, wat ik aan wilde geven is dat... en uh, Laurens die geeft het eigenlijk ook al aan... is dat um, uh, we eigenlijk dagelijks worden beïnvloed door allerlei programmeringen. En die programmeringen beginnen al... Op het moment dat we geboren worden. Ja. Die programmering krijg je in je opvoeding. In je <coughs> omgeving. Uh, in de maatschappij. Reclame. Maar ook als je naar een film zit te kijken. Word je, on-, word je ook beïnvloed. Disney stopt er allemaal, um, de, he, de stoppen allemaal boodschappen ja. in. We worden beïnvloed door het nieuws. <coughs> we worden gemanipuleerd. Dat is ja, eigenlijk ja, he, ja. wat, er, wat er gaande is. En Gelukkig worden steeds meer mensen bewust. Er staan ook steeds meer mensen voor open. Um, he, om daar eigenlijk doorheen te prikken. Ja. En niet mee te gaan in uh, wat, wat alle bedrijven willen. Om daar veel geld aan te verdienen. Ja. Maar ik, Want, ik, ik vraag me eigenlijk wel hoe, af. Hoe, hoe, hoe sterk zijn we eigenlijk tegen? Want ik, ik heb daar redelijk veel onderzoek naar gedaan. En ook al ben ik heel bewust van wat ik zie. Mm -hmm. Ik merk dat ik in, zelfs in mijn onbewustzijn geen kan heb. Ik word, gewoon, ik word eigenlijk gewoon gevloerd terwijl ik denk dat ik... Snap je wat ik bedoel? Dus mijn, mijn eigen persoonlijkheid keert zich gewoon tegen mij. Dus ik, ik begin tegen mezelf dan een discussie te voeren van wat is nou echt? Dat is het, vind ik, het allergevaarlijkste. Mm -hmm. dus je wordt daadwerkelijk ja, je, je krijgt een gespleten persoonlijkheid bijna. Als je, je echt be probeert bewust te gaan maken van... Maar, dat je, vind ik wel... maar je kan toch altijd zelf kiezen? Ja, maar wat een nee, nee, nee. keuze? Ja. Is dat Hoe zo? Hoe bedoel je? Nou, welke ik keuze. Je altijd ja. zelf kiezen? Ja, maar dat, dat kan je zeggen tegen jezelf. Maar nee, uh, ik weet ik zou, ik zou, er was een onderzoek geweest. Daar was ik jaar bij betrokken in Amsterdam. En die man legt kleuren neer. Ja. En dan op een gegeven moment legt hij drie, vier kleuren neer. En dan zegt hij, nou, dit is die kleur, dat is die kleur. En dan haalt die kleuren weg. En daarna zegt hij, wat is jouw lievelingskleur? En hij weet al welke kleur jij gaat kiezen. Mm -hmm. En jij zegt, nou, dat weet jij niet. Ik ga bewust een kleur kiezen die jij niet doet. En hij pakt een kleur, dus jouw kleur die jij in gedachten hebt. Hij heeft van tevoren je al geprogrammeerd. Nee, oké, okay, maar In principe. Uh, Daarnet ging het ook over als je in de supermarkt loopt, dat soort dingen. Of uh, hoe je je gedraagt in de klas. Of wat Je kunt toch altijd zelf kiezen. Nee, maar. Ik snap wel wat je bedoelt. Alleen dan kom ik ook met de kleuren. Melkan die heeft tegenwoordig ook goede Chocomel. Ja. Niet de, die van uh, uh, Remia. Uh, nee, uh, nou ja, goed, maakt niet aan Nestlé. Nee, nee, nee. Nestlé nee, nee. heeft normaal gesproken. Nee, nee. nee. De kleur van hun pak hebben ze bewust zo dicht mogelijk bij de kleur gebracht van Nestlé's chocomel. Want iedereen ziet dat als de goede jocomel. Mensen kopen het nee, niet. niet als het een andere kleur is. En het probleem is: dat doen ze niet, niet bewust. Nee. Dat is een onbewust. Jij ziet Yogo-Yogo ergens staan en je kent het merk, dus je koopt het. Mm -hmm. Waarom werkte bijvoorbeeld Lidl en Aldi in het begin, heel het begin, niet goed? En later werden ze heel bekend, maar in het begin niet. Hun merken waren niet bekend. Totdat 3S cola en weet ik veel wat voor de onzin ook bekend werden mm -hmm. voor, voor de mensen. En dan gaan ze het kopen. Maar onbekende producten in vreemde verpakking worden nog steeds minder verkocht dan een pak waar wij de reclame van kennen. Dat is, dat is onbewust. Kopen we dat dan toch? Terwijl we weten dat het niet misschien beter is. Misschien zelfs het andere betere, maar dat kennen we niet. Nee, maar ik bedoel misschien meer van... Misschien doen we dat met z'n allen. Maar als jij als persoon um, daar geen zin meer in hebt... Nee, daar kan je tegen ingaan. Dan kan ja. je toch kiezen om het nee, niet nee, te nee, doen. Dus, dat snap ik. Dus, maar we hebben het nu over een simpel voorbeeld als een product om te kopen. Maar uh, je, je kijkt televisie. Je bent als kind, je hebt je hele leven lang televisie gekeken. Dus je bent mm -hmm. gewend met een, met een bepaalde programmering heb je meegekregen. Het systeem, de klanken, ja. de tonen, alles. Dus dat, dat zijn duizend en één programma's. Dat heeft je gevormd tot het mens wat je nu bent. Mm -hmm. Nou, Dan kan je zeggen... nou, ik maak me bewust van het feit dat ik dat nu weet. Maar dat bewustzijn is gecreëerd... van het onbewustzijn dat je dat al geleerd hebt. Dus wat is dan... Dat is de, ja, ja, ja, het het, maar, maar de protesten maar dat die je is, kent... Dat is, dat is dus het proces wat het soms zo moeilijk maakt... om dingen te gaan onderscheiden. Ja, er wordt natuurlijk zoveel geld Studio Sport op zondagavond van 8 uur naar 7 uur ging. Er was <laughs> ja, één sorry. grote probleem. Terwijl... Iedereen denkt, nou, het is maar een uurtje. Oh, ja. Mensen hadden daar zoveel moeite mee. Maar dat komt omdat je onbewust geprogrammeerd bent in dat systeem. Nee, ja, ik snap en daarmee wel... tegen zeggen, dat is eigenlijk hetgene wat je zegt, is vele malen lastiger. Ja, ik snap dan... wel waarom ik zo reageer. Ik ben ja. echt uitermate flexibel. Dat is fijn dat je, ja. dat, dat, je dat kan. Want ja. dan kan je snel aanpassen. Dat ja. ja. is dus een overlevingsmechanisme. Dus eigenlijk zouden jouw goede ja. voornemers werken? Mij ja, Omdat dus jij je het makkelijker aanpast op jouw nieuwe voornemen. Ja, ja, nee, ja ik ben daar echt... Uh, ja, dat is uh, ongeveer wel mijn hobby. Dus de conclusie is eigenlijk, mensen, we moeten flexibel worden. worden. Ja, dat zou wel een nee, goede maar, voornemen zijn. Het, is, het lijkt me is, sowieso is... heel fijn. Dus mensen wat flexibeler worden. Nou, dat is een intentie, hè? Om ook ja. de, dat bedoel ik misschien met een intentie neerzetten. Oh, je hebt geen... een doel van... Um, oh, moet ik nog een keer zeggen. Ja, gaan? doe maar. Ja. Ja. Graag, alsjeblieft. Graag. Dat bedoelde ik eigenlijk, hè, wat net wordt gezegd... van hè, uh, misschien is het een goed voornemen om flexibeler te worden. En dat is wat ik misschien meer bedoel met een intentie neerzetten... in plaats van een doel neerzetten van oké, okay, ik moet 10 kilo afvallen... of ik moet dit of ik moet dat. Um, dat uh, uh, soms is het ook... Um, uh, uh, uh, ook in, in andere bewoordingen... Over, zeg maar, wel een doel te stellen... maar dan meer in de vorm van een intentie... wat eigenlijk wat zachter is... en wat zich ook vertaalt... in ook wel concrete... Um, aspecten zoals... Hè, me goed in mijn vel uh, voelen. Uh, wat voor mij bijvoorbeeld... als een goed maatstaf is... is van, uh, dat, ik, dat ik lekker in mijn kleren zit. Daar, daarmee merk ik... of ik wel of niet ben aangekomen. Wat voor mij, Ik heb trouwens ook geen weegschaal. Dus... Um, afvallen is een manier om te meten... maar dat betekent nog niet... dat je daarmee beter in vel komt. Mm -hmm. uh, dus je flexibeler... Um, opstellen... Uh, dat, is een, dat is wel een manier... om, um, uh, om te leven. Dus, mm -hmm. En Intentie is meer gekoppeld ook... Aan, aan levensstijl. Hoe wil ik mijn leven neerzetten? En hoe wil ik door dat leven heen gaan? Um, ja, dat vind ik eigenlijk wel mooi... Ja, nee, zeker. Ja, wat eigenlijk aansluit op jou, gewoon milder, milder zijn voor jezelf. Met een mildere blik kijken naar jezelf. En ook het doel wat je stelt. Ja, wat... Uh, sorry, zijn naam ook weer. Bastian. Bastian, excuus. Bastian had net ook zei dat... Ja, gewoon, gewoon als je het niet haalt, de volgende dag gewoon... Ja, het is zo, zo, zo interessant altijd om te weten... Als, mensen dus, als het één keer fout gaat, dat mensen in één keer denken... Oké, okay, laat maar zitten dan. Ik ga helemaal niet mee door. Dan denk ik, wat is die strengheid voor jezelf... Je kan het ook gewoon opmerken en weten van... oké, okay, vandaag is het niet gelukt. Waarom is het niet gelukt? Nou, waren bepaalde redenen voor. En dat is goed. Ja. En morgen is er weer een dag. Precies. En als we het hebben over, um, over bijvoorbeeld stoppen met roken. Ik heb 28 jaar gerookt. En de eerste keer dat ik ging stoppen... was omdat mijn ex-vriend wilde dat ik stopte. Nou, dat heb ik ongeveer drie dagen volgehouden... totdat ik een glas alcohol dronk. En toen ben ik meteen naar het pompstation gereden... om een pakje sigaretten te halen. Um, daarna heb ik zelf besloten dat ik dacht van ja, ik ga pas stoppen op het moment dat ik het echt graag wil. Want ja. dan pas ben ik gemotiveerd. Ja. En wat ik dus heb gedaan is, ik ben gaan kijken van nou ja, er zijn zoveel verschillende manieren om te stoppen. Um, ik hoef niet van mezelf uh, cold turkey in één keer te stoppen. Laat ik een manier zoeken die bij mij past. Precies. Ja. Uh, dus ik ben hulp gaan zoeken en uiteindelijk ben ik wel cold turkey gestopt. Um, of nee, dat is niet waar. Ik, ben, ik heb het afgebouwd. Maar wat ik mezelf ook heb voor, uh, voorgenomen... is uh, dat ik dacht van ja, er mag zoveel niet van, hè? van. Ik mag dit niet en ik mag dat niet. Ik dacht van nee, ik heb een keuze. En ik kies ervoor om niet te roken. En die keuze heb ik elke dag, elk moeilijk moment... heb ik die keuze gehad... Steek een sigaret op of niet? Nee, ik kies ervoor om niet te roken. En zo heb ik het volgehouden. Ja. Ben ik gestopt na 28 jaar. En ja. dat is inmiddels vijf jaar geleden. Vier. Nee. Nou, ik denk dat, dat de mensen natuurlijk ook maar mee om, omver. Ik zeg vaak: als, als iemand echt iets aan wil gaan, hè, wil je er wat voor opgeven? En dan zeggen ze opgevings, nou ja, kijk, je leeft nu met een aantal mensen om je heen. Die kennen jou als de persoon wie je bent. En dat jij zelf een transformatie meemaakt, zal je merken dat mensen om jou heen daar of positief of negatief mee omgaan. Dat komt omdat het heel confronterend soms voor mensen zelf kan zijn. Uh, als jou iets lukt en de persoon naast jou lukt het niet, dan zal je dus hoogwaarschijnlijk gaan merken dat de dame of heer in kwestie uh, uh, ja, jou nou niet heel positief gaat uh, beoordelen. Er zit vaak een ondertoon in nou, en dat werkt heel negatief. Dus ja, ik, ik, ik ben altijd van, als je, als je het zelf kan, en je doet het voor jezelf... en je bent bereid dat als het om je heen mensen afhaken, hè, op wat voor manier... dan moet je daar ook mee akkoord gaan. Dan moet je verder gaan. Ik bedoel, we hebben, niemand heeft echt een vrienden heel hele leven lang nodig. Je hebt jezelf, je hebt je ouders, je hebt je kinderen. Dat zou de prioriteit moeten zijn. De rest is in principe bijzaak. Dat creëer je zelf. Dus ja, je krijgt zelf de mensen die om je heen wil hebben. En, en daar moet ook energie van afkomen. Als je mensen om je heen hebt die zeggen... Je zeggen ja, ja, ja je, je stopt weer met roken en die beginnen al zo... Ja, dan heb je blijkbaar niet de juiste mensen om je heen. Dan moet je goed gaan realiseren... dat je dus positieve mensen om je heen moet krijgen... die ja. dat de juiste zien met je meepraten. Ja. En misschien ook, als je een avondje uit bent... en je zegt, ik wil maar niet roken... dan zou het heel fijn zijn dat iedereen daar niet echt een kwestie van maakt... maar gewoon zegt, dan drinken we allemaal niet bijvoorbeeld. Het mag best wel wat positiever, begrijp je? Het mag ja. best wel wat... wat Actiever met elkaar om te gaan ja. worden, Bruistabletten in plaats van zuigtabletten. van een coach hier van mij. maar, ja, maar... Van een hele mooie, die gebruik ik nu wel vaker. Ja. Mm. Ja, je hebt mensen die energie zuigen en mensen die ja. jouw ja. energie geven, dat is echt. Ja. Uh, ja. Ja. Ja. Maar, maar maar dan kom ik, bij, Er zijn ook heel veel mensen die in een bepaald werk zitten, waar ze bijvoorbeeld bepaalde patronen hebben, het vrijdagmiddagborrel, huh? waar ze misschien, ze willen niet stoppen met drinken, maar we hebben elke week die vrijdagmiddagborrel. Die collega's kan je niet aan de kant zetten. Daar, daar, daar ga jij niet over. Nee, maar als het je zo stoort... dan ja. Uh, ja, ik ben daar, ik ben een hele simpele erin. Uh, ja, als dat ervoor zorgt ervoor dat mijn werksituatie... dat niet meer comfortabel wordt... en ik ga botsen met mijn collega's... omdat ik een verandering maak... dan ben ik blijkbaar maar niet ja. op de juiste baan. Dus ga je zoeken Dan naar een andere werkgelegenheid. Dan zal ik dus een andere werkgelegenheid moeten ja. zoeken. Die er trouwens zat is. Dus uh, mensen die zeggen ik kan geen werk vinden. Dat vind ik altijd zo. Uh, die, er is genoeg. Alleen wat voor prioriteiten. Uh, wat voor, wat voor werk, verlangen oké. stel je ja. Hoe graag ja. wil je het? Ja. Hoe graag ja. wil je het? Ja, maar ook gaat gesprek aan. Hè? Als je inderdaad opmerkingen krijgt. Dat kan allemaal. Iedereen heeft een drankje op... maar ga gewoon de volgende werkweek, als je ermee zit... ga met iemand gesprek aan. Ja. Ja. Toen en toen, ik, ik wil gewoon stoppen met drinken. Ik heb bepaalde redenen voor. Ik, hè, bepaalde waarden die eraan hangt. Ik vind het heel erg belangrijk... Ik zou het heel erg fijn vinden bij de volgende bol. als daar gewoon respectvol mee wordt omgegaan. Ja, Hoe is het voor jou? Ja, maar ja ik dat het, ik heb vaak dat. dat uh, uh, uh, het zijn vaak vrouwen die bij mij komen. Met, mm -hmm. ik ga vragen, want die zijn wat, wat meer bezig met hun lichaam dan eigenlijk mannen. Mannen die, die denken, ja, ik ben een man, buikje hoort er maar bij. En, uh. Maar uh, het zijn vaak vrouwen als, als huismoeders. die hebben twee kinderen. Zijn uh, gelukkig wel of niet getrouwd, uh, maakt me niet zoveel uit. Maar die, die zitten in een situatie waarin ze heel erg het gevoel hebben dat zij alles moeten dragen thuis en dat ze het alleen moeten doen. Ik zeg heel vaak, uh, je hebt twee kinderen... de ene is zeven, de ene is negen, je hebt een man... je gaat zitten aan tafel, maak het een familieding. Mama ja. zit niet lekker in de vel. En dat komt, en dat mag best gewoon eerlijk gezegd worden... mama voelt zich gewoon te zwaar. En daar voelt mama ze niet op de gemak. En vertel het gewoon je kinderen. Maak er, leg het ook uit, in plaats dat we het stilzwijgen. Hè? Want je hoeft het niet alleen te doen. Leg je emoties bloot. Want dan zal je heel snel zien dat er om je heen... dat, er, dat je dus heel duidelijk gaat merken... hoe iedereen erin staat. Heb jij kinderen... Ik heb kinderen. Ja. <laughs> nee, dat wil ik weer. Ja. <laughs> <laughs> maar even ja, we weten. Maar weer, nee, ja. maar dan kom ik. Ik kom met een puntje. Jij bent heel assertief van jezelf. Ja, dat merk je in alles. Ik denk dat bijna iedereen hier redelijk assertief is van zichzelf. Um, nou, ze dus heeft een goede voornemens om dat zeker te worden. Nou, ja, nou, ja daar nou, ja, je Je was het. net behoorlijk assertief ook tegen mij. Prima. Maar het gaat... Maar er zijn zat mensen die dat niet zijn. Van zichzelf niet. In, in karakter niet. Mm. Je ja. uh, die die zegt van ja, dan moet je het gewoon zeggen. Of dan moet je het gewoon blootleggen. Ja, maar voor sommige mensen is dat juist een punt... wat voor hun heel moeilijk is. Om het bloot te leggen of zo aan... zijn ze wel aan die verandering toe. Mm. Maar hoe krijgen... Dan moeten ze ook nog een keer een verandering door gaan maken in karakter om iets ja. anders te kunnen gaan bereiken. Er zijn hele mooie oefeningen voor. Als mensen bij mij me komen, heb ik een hele mooie oefeningen Ja, maar dan voor. moet je dat wel willen. Je daarom, moet wel assertiever maar dat, willen nou, worden. Daarom, maar daar gaat het om. Daar gaat het om. Als je het niet wil, als je het probleem zelf niet inziet... is er geen probleem. Jawel. Nee, wel, wel wat is het probleem? Nou, ik wil afvallen en ja. mijn gezin werkt niet mee. Ja? ja? Maar ik ben een introvert, iemand die niet graag uh, dingen. Dan moet ik opeens, uit dit verhaal hoor ik, moet ik opeens ook assertief gaan worden. om te kunnen afvallen. Terwijl mijn afvallen is enige doel. Snap je wat ik bedoel? De, ja, het verhaal wordt maar Het is iets, iets genuanceerder. Ja. Ja. Het is iets, als je met de vraag <laughs> komt bij iemand, hè, bij ja. een coach. en je vraagt van dit en dit is het verhaal. Dan is het veel genuanceerder: van je moet in één keer assertiever worden. Als iemand gewoon subassertief is, is iemand subassertief. Maar je kan wel dingen inzetten waardoor mm -hmm. mensen wel makkelijker gaan praten. En ook door middel van oefeningen dat ze voelen: van hé, hey, ik reageer eigenlijk altijd zo. Maar daar het wil ik dus woord... heen. Ik ja. wil dus heen. Ja. Ja. Want nu komt het uit... Van, ze moeten zelf met hun mensen... maar ze moeten dus eerst met één van jullie praten. Ja, ja. zeker. Nee, ja, ja. ja. Onze uh, marketing... Nee maar, nee. Nee, nee, maar goed. Ik bedoel... Nee, maar, nee, maar daarvoor, daarvoor zijn wij hier. Ja. Dan kom je ja. dus terug op, juist naar, ja. naar het niet alleen moeten doen. Ja. Ja. Dan kom je terug naar... ga naar coach, ga naar duf. De hulpvraag moet je stellen. Maar de grap is wel... Nou, ik, heb, ik ben heel assertief... Ja. Um, en uh, nou, dat is misschien ook wel een van de eigenschappen die je wel moet hebben als docent. Maar um, ik was nooit enorm assertief in uh, praten over mijn gevoel. Bijvoorbeeld tegen mijn collega's. Ik werk uh, als freelancer en dat heeft verschillende redenen. Maar een van de redenen was dat ik er ooit mee begon. Is dat ik gewoon niet zo goed met mijn collega's was. Daar kon ik gewoon ja. veel minder goed mee dan met alle kids die ik ooit in mijn klas heb gehad. En ik heb echt in co verschillende coach trajecten zelf moeten leren om die assertiviteit ook in te zetten... door inderdaad wel eens tegen een collega te zeggen van... Um, ja wat je nu aan me vraagt vind ik helemaal niet fijn of zo. Mm -hmm. En ik heb heel erg gemerkt dat je hoeft maar één keer te doen... en mm -hmm. te merken wat het verschil maakt en je bent klaar. Maar, maar, maar voor druk, mensen die misschien angst misschien. hebben... dus het ja. dus is heel goed dat je het nu aangeeft... maar voor mensen die dus dit moeilijk vinden... Ja. Maar je zal ook wel een keer een gesprek hebben meegemaakt... dat je iets zei dat het niet goed bij iemand viel. Ja. Dat je ja. een confrontatie hebt... Dus. dan wordt het ineens hè, ja. een nieuwe fase, komt je werk... de ja. sfeer hangt er. Ja. Hoe, ga je, hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Nou ja, ik, um, ik kon niet anders. Ik moest gewoon in het onderwijs blijven kunnen werken. Maar jij bent nog steeds... Van, even terug naar het eerste stukje... Dus jij bent vanzelf al... Je bent het ja. niet naar elke groep toe. Maar je nee. bent, het zit in jouw karakter. Wat ik meer bedoelde is... Er zijn echt mensen die moeten voor de klas... Een vriendin van mij die is docent notabene. Die is, die, die, die is dansdocent. En die staat gewoon voor uh, kids. En dan is ze keihard. Echt zo'n sergeant. <lacht> maar als zij tegen haar moeder moet zeggen... Ja. Dat ze moet ophouden met zeggen... Dat ze het uh, huis moet schoonmaken. Ja. Nou, toen zij, ze is nu gescheiden, maar toen zij moest zeggen... Tegen de uh, uh, ex-man, of nu ook iets moet zeggen tegen de ex-man over de kinderen, dat hij nou eens een keertjes daar eens iets moet doen. Nou, één groot probleem. Nee, daar ja. zit, is ze drie weken mee bezig om dat ene moment ja. te zeggen. Ja, dus dat is in twintig jaar echt nog steeds niet veranderd. Dan, nee. dan, dan moet je hulp zoeken. Dan, ja, dan moet je hulp zoeken. Het gaat iemand, echt over communicatie. Ja. Of, of, ja. Ja. Ja. Hoe communiceer je met iemand? En dat is ook een oefening verbindend communiceren. Dat gaat heel erg praten over je gevoel en je behoefte. Mm -hmm. En zodra je daar over jouw gevoel en jouw behoefte praat kan je niemand een verwijt maken. Want het is hoe jij het ervaart. Dus ja. daar zit graag een heel groot verschil in. En als ik mensen ook vaak wel een oefening meegeef voor thuis... en ze zeggen, ja, ik vind het wel spannend of moet ik het op het werk doen... en ze zijn het niet van me gewend, zeg ik... nou, zeg maar dat het een oefening is van je coach. En dan zeg ik, oh, ja. oh ja, dan kan ik wel zeggen. van Nou, ik ga nu wat doen. Oh, ja. en, uh, nou, ik, ik heb een oef Ja, ja. ja want je, ja. dan gaat er zoveel. En als ze het één keer geflikt hebben... Ja. dan denken ze, oh, nou, ja, maar dan, dan kan dan ik het nog, nog een wel. keer doen. Er komt gewoon een moment dat de noodzaak heel hoog wordt. Jawel, maar en dan en de, kan het ook wel heel extreem nee, maar, uit... Wat, nee. zij spreekt de moeder nou dus niet meer. Want ze is op nee, een gegeven moment helemaal ontploft. Maar ja, maar dan, ja, dan is het klaar. Het is wel een lange fase. Dus het is heel emotioneel zwaar gebonden. Ze had al meerdere momenten waarschijnlijk gehad wat ze had kunnen aanbrengen. Maar de, deze dame zou ik zeker aanraden om professioneel hulp te, hulp te gaan zoeken. zoeken. Ja. Ze moet eerst met die, met, die, met die hoge emotie kunnen omgaan. Want ja. in zijn communicatie begint met iemand. Ze zit zo hoog in haar emotie. Ja, wat zij ook zegt, je praat allebei op een andere frequentie. Je komt er niet binnen. Dus en dat, dat wil je ten alle tijd. Dus jullie meer geven meer. haar nu een voornemen. Ik, ik Als voornemen zou ik zeggen, zoek de juiste persoon ja. om dit bij ja. te zoeken. Ja. Ja, mensen ja. Denken je hebt maar één succeservaring nodig, eigenlijk. Zeker ja. in dat soort dingen. Ja. Eén keer goed gaan. En dat ik ook op een gegeven moment dacht. Oh, en nu werk ik als freelancer al twee jaar op dezelfde school. Wie ja, had dat gedacht. Ja, maar, mensen, maar mensen denken vaak van... oké, okay, ik, wil, ik wil een relatie goed houden. De relatie met iemand. Door iets maar niet te zeggen. Maar relaties en organisaties gaan juist stuk... door de dingen die niet gezegd worden. Ja. Oké, okay, nou wil ik even heel kort, want we hebben nog maar een heel even. Um, zijn er nog dingen die jullie even aan onze luisteraars kwijt willen? Ja. Wat betreft de voornemens of uh, dergelijke? Ja. Ja. Ik wil helemaal niks kwijt over voornemens. Want daar gaan we het niet meer over hebben. Want we hebben het ook <lacht> daarover <eens> over gehad. <lacht> Mijn goede voornemen is dat we het niet meer over goede voornemens hebben gaan hebben. Ja? Maar wat ik wil toch even. Want ik heb, de hele dag heb ik heel veel gelezen over goede voornemens. En ik had gehoopt dat ik hier wat meer over mocht vertellen. Maar dat is niet gelukt. Mm -hmm. Dus ik wil wel iets anders kwijt, namelijk dat elke dinsdagavond in de Blauwe Kamer... hier in Zandvoort... Ja. Is de herstelgroep verslaving om half acht avonds. Dat en als je een probleem hebt met drank of wat dan ook... dan ben je van harte welkom. Dat en we zullen je met liefde ontvangen. We luisteren naar je. En, uh, en we begrijpen je. En, uh, en je wordt gehoord. Ja, mooi. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter voor deze... Absoluut een goed voornemen. Dat, uh, uh, en, en zeker ook, uh, ook een absoluut goed voornemen. Uh, dames en heren, wij zijn er volgende week uh, gewoon weer... Zelfde tijd, uh zelfde plaats. En uh, ik wil mijn gasten heel erg bedanken voor deze uitzending. Op 106.9, straks meer. 4 maar nu eerst het NOS nieuws van...